Twee uur. Dit is Radio 1. Renze, klamer en mag je fixen. Indien is de dag de man achter de 100.000 gratis Korans. En hoe vastgeroest is de Nederlandse muzieksmaak? Maar nu eerst het NOS met Jeroen Tjepkema. De agent die vorig jaar in Den Haag de 17-jarige Rishi doodschoot... is vrijgesproken van moord en doodslag. Het Openbaar Ministerie had al ontslag van rechtsvervolging geëist... Op 24 november 2012 waren drie agenten naar station Hollandspoor gekomen... omdat iemand zou zijn bedreigd met een vuurwapen. Toen ze de verdachte wilden aanhouden, rende hij weg. Een van de agenten schoot hem daarop in de nek met fatale afloop. De agent had wel degelijk reden om aan te nemen dat de verdachte gewapend was... zegt verslaggever Joris van de Kerkhof die de zitting volgde. Zoals de rechtbank schrijft in de toelichting na afloop van de, van de uitspraak, de melding die de politie ontving, die de verdachte agent ontving, daarmee kon hij vanuit gaan dat Rishi een vuurwapen bij zich droeg en daarmee had hij iemand bedreigd en het zou mogelijk gebruikt kunnen worden tegen anderen. Dat wil zeggen dat de politieagent wat dat betreft niet fout gehandeld heeft, zegt de rechter in Den Haag. Onderzoek wees later uit dat de agent had geschoten terwijl hij liep. Dat is in strijd met de schietinstructies voor aanhoudingen. Een agent mag in zo'n geval alleen op de benen richten. De Europese Commissie stelt 30 miljoen euro extra beschikbaar... voor hulp aan Syrische vluchtelingen. De kampen zijn getroffen door hevig winterweer. De helft van het geld gaat naar kampen in Jordanië en Libanon... waar bijna anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen worden opgevangen. De andere helft gaat naar Palestijnse vluchtelingen in Syrië... Volgens de Europese Commissie zijn ongeveer 235.000 Palestijnen... in Syrië gevlucht voor de burgeroorlog. Ze woonden al tientallen jaren in vluchtelingenkampen... en zijn nu dus voor de tweede keer ontheemd geraakt. Twee mannen die in een gestolen auto een aanrijding veroorzaakten op de A76... zijn gevlucht. Bij het ongeluk raakten drie personen lichtgewond. Het ongeluk was de snelweg bij nut tussen Geleen en Aken, tijdelijk dicht. De gestolen auto raakte volgens de politie de vangrail in de middenberm... waardoor de auto dwars op de weg kwam te staan. Volgens getuigen stapten de bestuurder en de bijrijder snel uit... om in een andere auto in te stappen. Die auto reed weg in de richting van Heeren. Voor zover bekend zijn de twee mannen nog niet gepakt. Rob Wijnberg is door mediasite Villa Media uitgeroepen... tot journalist van het jaar 2013. Wijnberg krijgt de prijs omdat hij succesvol... een nieuw online journalistiek platform introduceerde... waarvoor inmiddels 25.000 mensen 60 euro per jaar betalen. Dat is een unieke prestatie, zei hoofdredacteur Dolf Rogmans... in het ncw programma Lunch. Hij uh, is de eerste ter wereld, uh, zover wij dat kunnen nagaan, die uh, het is gelukt om een journalistiek online platform te beginnen. Waarbij hij direct heel veel betaalde lezers heeft. En waarbij het hem ook lukt om met uh, onafhankelijke journalistiek, gemaakt door een professionele redactie, mensen aan hem te binden. Vorig jaar ging de prijs naar journalist Anja Melissen. Het weer de komende uren neemt de bewolking snel toe. In het westen gevolgd door wat regen. Zuidelijke wind trekt aan. In de avond onzenaar stormachtig of stormkracht. Kracht 8 tot 9 met overal forse windstoten. Het is vanmiddag nog 7 graden. Vanavond wordt het zachter. Morgen overdag blijft het onstuimige nat. En met 8 tot 11 graden zeer zacht. De eerste kerstdag trekt de regen weg bij 7 graden. De tweede kerstdag is het middags droog en wordt het 6 graden. Waar staat het vast op de weg? Dat horen we van Dennis Mooij van de ANWB. Een Ten zuiden van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10. Richting Den Haag, staat tussen Knopend Amstel en Oud-Zuid 3 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer open. En op de A44 richting Den Haag, staat tussen Leiden en Wassenaar nog 3 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 vanochtend vanuit Eindhoven naar Arnhem. Die ligt daar in de sloot. Ze zijn nu bezig met het bergen tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer. En het bergen is pas aan het begin vanavond afgerond.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 Dus steun ons en ga naar kerkinactie.nl. Bedankt. Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van IndiePender? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. December is een echte feest- en familiemaand... en elke familie heeft zijn eigen tradities. Wat geven de verschillende culturen en generaties aan elkaar door? En welke rol speelt het geloof daarbij? Daarover een gesprek in Schepper en Co aan tafel... rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Wensen, klamer en mag je fixen. Dit is de dag waarop je voor Nop een Koran kunt bestellen. Een ludiek antwoord op de stickeractie van Geert Wilders. Jacob van der Blom is van de stichting Ontdek Islam. Hoeveel, uh, hoeveel Korans zijn er al de deuren uitgegaan? Nou, of je zult nog geen ene de deur behalve degene die we al wat los. los hebben uitgedeeld. Maar we hebben in één dag uh, ongeveer, ik denk... 2,5-3 duizend uh, aanvragen te ja. En verder aan tafel, voedingswatcher Joris Loman weegt 2013 het jaar van de voedselschandalen. In 2013 was in ieder geval het jaar van SGP voorman Kees van der Staaij. Geen akkoord in Den Haag of hij was er wel bij betrokken. Wat is het geheim achter zijn succes? En nog eventjes, en dan barst hij weer los hoor. De top 2000. Gezellig, maar veel beweging is er niet in die lijst te bespeuren. Wat zegt dat eigenlijk over onze muzieksmaak? Hoogleraar popmuziek Tom Terbocht gaat het ons vertellen. En ook straks aan tafel Rami Ismail. Hij brak dit jaar door in de game-industrie met een leuk smartphone-spelletje. Wat heb jij vandaag verdiend? zou mij gevraagd hebben aan Rami. Dat gaat hij ons straks vertellen. Ja. praat mee via Twitter met hashtag ddd of ga naar onze website ditisdedag.nu Wat doe je als moslim als Wilders gratis stickers uitdeel tegen de islam? Juist, dan ga je natuurlijk de Koran uitdelen. Jacob van der Blom van de stichting Ontdek Islam gaat dit doen. Via de website gratis koran nu. sinds zaterdag is hij te bestellen. Meneer van der Blom, goedemiddag. U zei net, op de eerste dag zijn er al 2500 tot 3000 de deur uitgegaan? Nou, besteld in ieder geval. Dus die zullen de deur uit moeten gaan. Uh, het was iets meer dan wat we hadden verwacht eigenlijk, waar we op hadden gerekend. Waar had u, dus, u op gerekend? Uh, nou ja, ik dacht, nou als er een, een, een 30, 40 in de week uitgaan, dan is het leuk. hè? Dan kun uh, dan, uh, dan je voorlopig even wat weken vooruit. Ja. Maar uh, ja, ik, ik zat ergens aan de 1100 e-mails uh, vanmorgen. Dus uh, ja, ik heb uh, wat te doen van de week. Wat wilt u bereiken met deze actie? Nou, oorspronkelijk wilden we natuurlijk gewoon uh, in ieder geval zorgen dat er een gratis Koran op de markt zou komen in Nederland. Want die was er nog niet? Nee, er is, er is heel veel vraag naar. Heel veel mensen die uh, er toch wel wat belangstelling voor hebben. We weten natuurlijk allemaal dat de Koran een veelbesproken boek is in Nederland. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk uh, de mensen liepen wel tegen een prijs aan. van Volgens mij is 25 euro nu volgens mij is er een, een, een, een iets goedkopere variant ook inmiddels uh, verkrijgbaar. Maar de afgelopen tien jaar was het best prijzig. Degene die dus, uh, dus wij vonden het wel tijd dat er een gratis versie... Uh, Oké, okay, nou, wij zijn even de straat op gegaan om te peilen... of mensen inderdaad daarop zitten te wachten... voor zover wij dat konden polsen. En uh, dat, dat bracht het volgende. Nou, ik ben niet geïnteresseerd in de Koran. Gratis Koran in huis. Dat, dat is leuk, hè? Het kan leuk zijn, maar voor mij niet. Ik zal er toch wel met belangstelling in kijken. Wat moet ik met de Koran? Nou, nou. Nee, nee. ben geen, geen, geen moslim? Ik ken de Koran niet, misschien uh, is dat wel een leuk aanbod. Drie keer niks. Wat moeten wij ermee als Nederlanders? Absoluut niet. Gratis, hè? Gratis. Nee, nee. Ja, ik ben wel Hollander, maar zo Hollands. Nou, ik weet niet. Ik hoef zo'n ding niet klaar. Ik krijg op het ogenblik al drie in de bus. Sorry? Nou, ja, eentje vertaald Met twee gratis kranten ik krijg al in de bus. Ik heb het hoofd voor de Koran. Dat oh nee. vind ik wel interessant, ja. Wat zou u dan mee gaan doen? Echt gaan lezen? lezen? Ja, wel nou, nou, nou, logisch, ja. Sorry, Ik wist niet dat u boos werd. De metro. Nou, is dat anders dan de Koran, hè? Ja, dat vind ik wel een goede krant, ja. De Koran? Oh, Deze <laughs> zou ik niet lezen. U begint er op uw oude dag niet meer aan? Nee, buiten dat, maar ik vind dat dat ze niet naar nou leven. U denkt ook niet van nou, geinig om eens door te bladeren. Nee. In de boekenkast? Nee, ik heb er niks mee met de Koran. Waarom vindt u het niet leuk? Want oh, het, het is mijn geloof toch niet? Toen heb ik interesse in de Koran. Het is zo'n pil. Dat is toch voor hun en niet voor ons? Ook veel nee-zeggers. Is dat uh, voor u herkenbaar, meneer Van der Blom? Ja, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt hè. In, uh, in de tijd waarin wij leven... En, uh, en hoe alles een beetje wordt opgevat, denk ik dat dat uh, wel, uh, wel normaal is. Ja, het is natuurlijk inderdaad de negatieve sfeer rondom de islam... neergezet door onder andere Wilders, maar ook door de, door de aanslagen. Je ziet het veel op tv. Uh, uh, kunt u met deze gratis Koran, of laat ik het zo stellen... wilt u met deze gratis Koran die sfeer ook een beetje doorbreken? Nou, dat hoop je natuurlijk. Ja, het is natuurlijk. Wat je wil is natuurlijk altijd heel utopisch gesteld. Maar uh, tuurlijk probeer je wel uh, iets positiefs bij te dragen. En, en, en ik denk dat op het moment dat je natuurlijk ja, iets ter beschikking stelt voor iemand om zelf in te kijken. Uh, voor ons was het natuurlijk een heel erg gigantisch probleem dat je altijd hoort: dit staat er in de Koran, dat staat er in de Koran. Terwijl wij dan vaak zoiets hebben van: nou ja, dat is misschien niet helemaal hoe het staat. Ja, nu kan iedereen zelf lezen. Ik zie Joris Loman knikken, herkenbaar. Ja, ja, ik vroeg me ook, is het echt een directe uh, reactie op de stickers? Of is nee. het los, daar los van? Nee, die stickers natuurlijk van de week pas. Uh, en okay, dat, dat, dat liep gewoon samen. Ik werd zo'n in de, de haven gebeld. Je koraans liggen klaar. En wilde die dag de stickers. sticker eruit. Dat goede promotie. Dus, ja, uh, ja. Dat, dat, dat, dat, dat, hey, want Joris, bij die 25 euro knikte je ook net. Heb je er zelf hè? Uh, nee, ik heb er geen. Ik heb, er geen. Ik heb wel uh, een tijdje. Een tijdje heb ik me verdiept in uh, de, de religies van de wereld, zeg maar. Dus ik heb wel delen ervan gelezen. Uh, maar ik, ja, ik vind het wel goed dat er een aanbod is van, uh, van Koran. Uh, dus ik vind het een goede actie. Ik las een, um, een tweet van uh, rapper Appa. En die. was uh, die, die zeg als maar, reactie op die stickers. Die, zei, die kent uh, hem niet. <laughs> ja. Rapper Appa? Dus, ja, dat, dat, is een, dat is een rapper. Die, um, en dus in, um, in, een, in Engeland is er een dorp waarin een Joodse gemeenschap uh, uh, een kerk had... Die, uh, uh, waar, waar dus geen geld meer voor was. En toen heeft de moslimgemeenschap dat ingezameld. Mm -hmm. was, ook, was De tweet was, uh, plak dit maar op je hoofd, uh, Geert Wilders, PVV... Uh, dus ik vind... Een uh, ja, dat... synagoge zelfs volgens mij. Een synagoge, ja, ja precies. Om ja. dus, uh, um wat tegenwicht te geven in, uh, in het kinderachtig gedoe met die stickers vind ik, wel een, uh, vind ik wel goed. Maar goed, dit is de, niet precies opgericht. Nou ja, het, het is mooi inderdaad om mensen gewoon zelf het verhaal te laten lezen uh, van de Koran. Dat hebben ze natuurlijk vaak niet gedaan. Uh, uh, mensen gaan vaak af op de terroristen. Hè. De mensen die wel ook op basis van die Koran dat soort dingen doen. Op basis van de theologie. Hoe ziet u dat? Uh, kan iemand dat daaruit concluderen? Of heeft u dus echt zoiets met dit verhaal? Uh, kunnen wij ook eerlijk laten zien wat het echte verhaal is achter de islam? Nou, dat is natuurlijk lastig. Hè? Omdat zowel als je praat over terroristen en je praat over uh, vaak ook Arabisten... die we in Nederland ook genoeg hebben, die, die, die, die denken iets te kunnen zeggen over de islam. Uh, op het moment dat je er echt iets, iets concreets over wil zeggen... wat zo ver gaat tot uh, andere mensen gaan vertellen wat ze wel of niet moeten doen... Uh, dan moet je wel een, uh, een iets, iets dieper gaan dan een keer de Koran lezen. Hè. Dan moet je wel een, een, een gedegen onderzoek daarna kunnen doen. Ja. Uh, ik, gewoon in de, in de eerste, uh, laten we zeggen, de, de eerste kennismaking voor de Koran. Om nou gewoon eens globaal te lezen dat het niet van, van kaf tot kaf over bloedvergieten en afslachten en zo gaat. Denk ik dat het een, hele goede, uh, een heel goed boek is voor ja, de alledaagse mensen die dat een keertje wil, uh, zelf wil lezen. Hè. En hij is wel gewoon in het Nederlands? Hij is helemaal in het Nederlands, ja. Oké, okay. en als ik uh, de brutale vraag mag stellen wie betaalt uh, al die Korans? Want als er al 3000 de deur uit zijn, dat is hartstikke duur. Ja, nou ja, we hebben deze dan... Uh, we hebben gelukkig met een, een uitgeverij... hebben we het voor elkaar gekregen dat wij... Uh, zijn vertaling mochten gebruiken. Uh, die heeft hij gratis uh, ter beschikking gesteld. Dus dat scheelt natuurlijk al, dat je niet de vertaalkosten en alles... en de auteursrechten en noem maar op. Hm. Uh, toen hebben we een partner gevonden in Egypte... die uh, drukken wereldwijd boeken. Uh, ja, islamitische boeken, maar al, tal van onderwerpen. Ook Korans en andere talen. Uh, die hebben we bereid gevonden om dus deze, eer, deze eerste oplage... te drukken, gratis... Voor ons. Uh, 6000 stuks, waarvan een gedeelte voor België. En, uh, en nu hebben we met hun deal gemaakt: van, nou, het is zo gigantisch. Uh, ja, eigenlijk. Uh uh, gaan lopen, dat we eigenlijk richting 100.000 willen. En, uh, en hun hebben het al aangegeven, joh, wij willen best voor kostprijs willen we voor jullie uh, drukken, dus dat zal. Maar 100.000 Korans, want de, de, wat is de kostprijs ongeveer? Een euro, het wordt een euro voor een Koran ongeveer. Met okay. verzenden alles erbij. Dus uh, we proberen de actie een beetje op te zetten dat mensen, ja, voor elke euro die ze, die ze bijdragen, wordt er één uh, Koran gedrukt en uh, hier uh, weggegeven aan iemand die de behoefte aan heeft. En zij doen dat verder helemaal belangeloos, die 100.000 euro daarin stoppen? Nou, dat, doet, dat doen hun niet. Dat, dat, dat het zal nu moeten blijken of dat mensen in Nederland... dat vooral okay, de moslimgemeenschap... kijk, we hebben altijd gezegd... Joh, het is belangrijk dat je het als, als, als uh, gehele gemeenschap probeert op te pakken. Hè. Ja. Het gaat natuurlijk verder dan gewoon een boekje. Dus de organisatie is, in Egypte heeft de eerste drugs zeg maar, gesponsord... Ja. en nu hoopt u donaties op te halen voor de rest. Uit wat voor hoeken komen gemiddelde aanvragen... als u die 1100 e-mails dus een beetje doorspit? Ja, eigenlijk overal vandaan. Ik heb vanmorgen wat, wat voorbeelden op mijn Facebook gegooid ook. Dat is echt van mensen die zeggen... Joh, ik werk op een plek waar we met moslims te maken hebben... en ik ben geïnteresseerd om daar wat... om. om om wat beter erin te verdiepen. Ik heb ook mensen gehad van, joh, ik heb er nooit wat over gehoord. Ik woon in een ver boerendorp. Ja. Uh, ja. dorp. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk stond het zo in de e-mail. Die heb ik ook op Facebook gezegd. Maar die zeggen, en, ik, ik heb nog nooit van de Koran gehoord. Ja, ze hebben het wel gehoord. Alleen, sommige mensen sturen ook van, joh, ik dacht dat wij het helemaal niet mochten lezen. Ik dacht dat wij het een helemaal niet mochten boek. aanraken. Nou ja, je hebt natuurlijk soms een beetje het idee... Dat, dat bepaalde mensen zeggen, joh, dan de ongelovige die is onrein... en die mag het boek niet aanraken en dat soort dat, dat soort mensen zijn er ook. Dus die zijn helemaal verbaasd van... Oh, nou, dus als ik dat gewoon mag lezen, nou, dan wil ik dat heel graag wel een keertje, een keertje doen. Kees van der Staai, heeft u hem al? Ik heb meerdere exemplaren inmiddels toegestuurd gekregen... in de loop van de tijd. Oh, toegestuurd gekregen? Ja. Nooit zelf Klopt. gekocht? Dat hoeft u dus niet te doen? Nee, kennelijk eh, waren er wel meer acties om gratis exemplaren te verspreiden. En gelezen... Ik heb erin gelezen, ik heb niet van kaft tot kaft gelezen... maar wel ingelezen. En wat mij opviel, en dat hoor ik net ook weer terug... is dat het bepaald niet ertoe bijdraagt... dan dat je denkt van, oh gelukkig, ik ben nu helemaal gerustgesteld. Het zit allemaal wel goed met de islam. Want je komt mooie teksten tegen... die over vrede spreken, maar ook hele stevige teksten tegen... Uh, van, uh, die inderdaad allerlei onheil over ongelovigen en joden uh, uh, profiteren... en daartoe oproepen. En waarvan je denkt van, nou, als je hier zomaar aan de slag gaat... kunnen er hele enge dingen gebeuren. Ja, maar dat, dat gebeurt. Ook wel eens in de Bijbel, toch? Of zit er toch een verschil tussen? Ja, ik zie dat als echt als een, als een principieel verschil tussen de Bijbel en de Koran. Maar het is waar dat iedereen met een losse tekst... altijd natuurlijk ook aan de slag kan gaan. Maar eh, het stemt mij niet gerust over wat je zegt... nou, als je het maar weet wat er geleerd wordt... Eh, dan, dan zie je wel dat het allemaal wel goed gaat. Je, je snapt ook heel goed hoe juist ook teksten gebruikt kunnen worden... daadwerkelijk ook in de, in de islamitische wereld, in de Arabische wereld... om juist ook eh, christenen en andersdenkenden heel negatief tegemoet te treden. Ja, is dat wel wat u hoopt, meneer Van der Blom, dat mensen gerustgesteld zijn als ze de Koran lezen? Nou, dat is gewoon ook mijn ervaring. Ik heb natuurlijk ook, zoals meneer Van der Staaij zegt, ik heb ook in de jaren natuurlijk eerder al wel uh, is gratis Korans beschikbaar gesteld. Maar die moesten we dan aanschaffen en uh, uitdelen. Ja. En de reacties waren meestal heel erg dat mensen toch een beetje zoiets hadden van nou ja, het is inderdaad wel niet zo hoe, hoe het ons altijd is voorgespiegeld. Maar die teksten staan erin. Waar meneer van der Staaij het over heeft. Nou ja, dan kom je op een heel uh, theologisch vlak natuurlijk. Ja. En uh, daar wil ik best mee, met meneer van der Staaij of wie dan ook ja. een keertje. We hebben daar <laughs> in het verleden ook wel uh, debatten voor opgezet hoor. Dat we echt hebben gezegd van nou, als, we, als, als dan eindelijk eens in, in, inhoudelijk iemand uh, echt met ons wil gaan zitten. En dat we daarna ja. gaan kijken. En dan pakken we de teksten erbij. Want dat zijn ook doen. die teksten waarvan u zegt, daarvoor moet je uh, doorgeleerd hebben om dat dan te kunnen plaatsen. Daar, daarmee wordt te veel... Uh... Zullen ja, het is er veel uit context getrokken. Als ik morgen uh, de geweldinstructie van de politie van Hilversum uh, erop naslaat... dan staan daar ook uh, geweldsinstructies bij in bepaalde situaties. Ja. En de islam is ook een religie die natuurlijk uh, ja, verder gaat... dan alleen maar uh, uh, van, van, van, van, van op, op, op persoonlijk vlak. Uh, dus er staan ook dingen in, in, uh, in tijden wanneer het nodig is dat, uh, dat er ingegrepen uh, ja, uh, okay. wordt. Maar er komt er in ieder geval misschien meer nuance in het verhaal. Is dat wat u, wat u poogt te bereiken als mensen het boek lezen? Nou ja, inderdaad, vooral nu is veelal het idee... dat het inderdaad van kaf tot kaf de uh, moord en doodslag is. Ja. Terwijl dat is, nou, ik, ik, je kan nu zo de Koran erbij pakken. Nou, dan mag je voor mij het eerste vers op gaan zoeken. Dan. Hoe zit het precies met dat, met dat heilige van de Koran? Want u zou eerder, nou, er waren mensen die dachten... ik mag het boek helemaal niet lezen als ongelovig, dat mag dus wel. Wanneer is zo'n Koran precies heilig... en verschilt het dan nog tussen de Nederlandse en de Arabische... Nou ja, dit is ook weer een heel theologisch slag. Ik ben geen theoloog om daar uitspraken nou, over te doen. Laat ik het dan doen. simpel houden. Is de Koran die u verspreidt, is dat een heilig boek? Uh, nee, uh, de openbaring... Uh, de, de, de eerste openbaringen waren oraal hè, in, de, in, de, in de traditie van de islam. Het is ja. pas later op schrift gekomen. Dus nu is er een onderverdeling van geleerd die zeggen: Nou ja, het orale is heilig... Ja. Of, of ook niet, het, is, het woordje heilig is daar nooit aan gekoppeld. Maar waar, waar ik naartoe wil, namelijk met die vraag, is: ik denk, er kunnen ook mensen zijn die gaan voor de los zo'n Koran bestellen. En hem in de brand steken en dat op YouTube zetten. Of, of de andere uh, rare dingen mee doen. Eigenlijk een beetje de Koran voor schut zetten. Bent u daar niet bang voor? Nou ja, dat nou, zijn altijd de risico's die aan iets, uh, aan iets plakken. Ik, uh, ik, ik bedoel, ik vind, de, de Koran die kan je daar niet door beschadigen ofzo. Of de islam, dat is een beetje hetzelfde als uh, varkenskoppen aan de muur. Of een varken vastbinden aan een hek. Dat zijn allemaal van die dingen, daar heb je moslims echt niet mee. Daar, uh, mm. <laughs> dat, daar, daar nee. wordt niks door ontheilig. Maar het is gewoon vervelend uh, dat de, de, hetgeen wat erachter zit... is dat mensen weer tegenover elkaar komen te staan. Hè. Dan gaat er één groep die gaat zich scharen van heel mooi. En de andere die gaat erop reageren van als schandalig. En dan gaan die groepen... Uh, tegenover elkaar staan. En dat is wat ik jammer vind. Niet het, het boek op zich verbranden. Nee, of maar ook. het is nog wel een dingetje. Want veel mensen denken dat zodra je het geloof beledigt... van iemand die moslim is, dan, dan krijg je een, een agressie over je heen. Maar dat is in dit geval dus niet zo. Nee, maar wij hebben altijd, altijd het standpunt van... Uh, je kan de profeet en de islam en de Koran kan je niet beledigen... of kleineren of wat dan ook. Kijk, ja. je kan op een gegeven moment mensen wel uh, tegenover elkaar en daar hebben wij in de praktijk gewoon mee te maken. Met gewoon bevolkingsgroepen die tegenover elkaar kunnen staan. En dat is meer waar we wat uh, aan zouden willen doen. Ja, even nog, uh, Kees van der Staaij. In de hotelkamers, daar liggen nu de Bijbels... Hè? Uh, meestal in het nachtkastje, zou daar niet een Koran naast moeten... Nou, Ik zou liever nog zien dat die Bijbels nog veel meer mensen in Nederland bereikt. Want zo langzamerhand ja, lijkt het erop... Al. dat de Koran makkelijker verkrijgbaar is dan de Bijbel. Dat zou ja? toch wel heel triest zijn in Nederland. En Ik vind dat ook wat dat betreft. Is het altijd goed om te horen hoe mensen zich inzetten... wat voor hen belangrijk is, dan denk ik... nou, rond kerst kunnen ook zeker de kerken en christenen zich aantrekken... dat heel veel mensen, ook soms die vanuit het buitenland hier naar Nederland komen... als asielzoeker en dergelijke, nog ineens christenen of een Bijbel in handen krijgen. Terwijl daar nog steeds... Hele bijzondere dingen gebeuren als mensen voor het eerst een mijbel in handen kregen. Ik hoorde dat vrijdagavond op een kerstviering van Tot Helders Volks in Amsterdam. Ja. Hoe een ex-prostituee... Uh, toen nog een prostituee een Bijbel in handen kreeg. en het haar leven veranderde. en ze van de duisternis in het licht kwam. Ik ben blij en dat, dat u dat heel Nederland. Dat, uh, dat was een EO-opname, dus ik ben blij dat u daarnaar kijkt. Maar even nog terug naar. zou u er bezwaar tegen hebben. als de, als de Koran op het nachtkastje ligt in een hotel? Nou, net wat ik zei. ik hoop uh, dat inderdaad juist die Bijbel. meer ja, okay. verspreid wordt. Maar en ik heb geen. zou u er bezwaar tegen hebben als er een Koran ook ligt? Ik zou dat een verdrietige ontwikkeling vinden. Oké. Okay. En waarom? Nou, omdat ik geloof dat de Bijbel. Uh, de boodschap van God. Brengt uh, voor mensen uh, die, die die boodschap ook hard nodig hebben. En dat juist ook rond kerst. Die boodschap van God, die ook mens geworden is. die zo dichtbij gekomen is. en bij mensen in welke omstandigheden het dan ook weer een nieuw begin wil maken. licht wil laten schijnen in de duisternis. Ja. dat is wat Nederland nodig heeft. En dat is wat de wel... mensen nodig hebben. Maar andere dingen mogen toch best gelezen en onderzocht worden. Kijk, het was in de 17e eeuw al zo. dat een gereformeerde theoloog. erover klaagde. dat hij zo slecht aan de tekst van de Koran kan komen. Awesome. Als je erover wil discussiëren, moet je wel weten wat erin staat. Dat vind ik een goede zaak. Okay. Maar dat vind ik iets anders dan te verspreiden als een blijde boodschap. Want dan kom ik echt bij de Bijbel uit. Bedankt, Kees van der Staaij. En uh, meneer van der Blom, succes met de verspreiding nog de komende weken. Hartelijk dank. Ja, Nog twee nachtjes slapen. En dan begint hij weer, de top 2000. Een jaarlijkse traditie met een nou, nogal vastgeroeste top drie. Kunnen we wel? Nummer 3. Daar was hij weer hoor. De Bohemian Rhapsody van de band Queen staat voor de dertiende keer. De dertiende keer. Ja, u hoort het goed op nummer één in de top 2000. Hotel California van de Eagles voor de zevende keer op twee. En dat nummer Stairway to Heaven staat er ook al eeuwen. Tom Terbocht, hoogleraar op muziek. Hoe kan dat? Verandert die muzieksmaak nou werkelijk nooit van ons Nederlanders? Nou, het heeft natuurlijk heel erg te maken met de mensen die stemmen. De top 2000 wordt steeds meer ingevuld door jonge mensen... Maar het grootste gedeelte van de mensen die stemmen... is toch vooral man tussen de 45 en 65. En dat is eigenlijk de muziek uit een jeugd... die hier jaar in jaar uit op de eerste plaatsen komt. En wat er dan gebeurt, die mensen geven een smaak door aan de kinderen. Die dingen zijn ook vaak te horen op de radio, op de tv. En dan krijg je als het ware dat er gewoon een bestand aan muziek ontstaat... wat inderdaad dan die klassiekers worden van de popmuziek. Maar die mannen horen dus ook nooit meer iets... wat um, zeg maar hun top drie te boven gaat. Dat vind ik zo apart. Nou, wat, ik heb daar uh, wat, wat onderzoek naar gedaan. Twee weken geleden gepresenteerd bij het symposium van de top 2000. Wat interessant is, dat oudere mensen... hebben eigenlijk een minder gedifferentieerde smaak dan jonge mensen. Dus wat je ziet is dat de mensen, de twintigers die stemmen... hebben eigenlijk een bredere smaak. Die loopt van wat ze net gehoord hebben in de eigen puberteit en adolescentie... tot de klassiekers van de jaren zestig... Maar mensen van mijn leeftijd, daar moet, daar moet ik helaas van toegeven... dat hij wel erg vasthouden aan de dingen die ze hun jeugd heel mooi vonden. Ja, ja, dan kan het niet anders of ik ga vragen... wat is uw nummer 1 natuurlijk? Nou, die, die staat wel ergens, maar uh, veel verder. Een lange bordje daarover van Jimi Hendrix. Maar ja. dat ik Hendrix kies, is toch wel weer heel erg iets van mijn generatie. En jeugd? En Van mijn jeugd, ja. ja. Goed, ja. En uw zoon, die zit hier eens meegekomen. Kan hij dat <laughs> waarderen, die nummer 1. Nou, ik weet niet zo of Jimi Hendrix kent... Hij, hij, hij heeft mij de hele ja, hij tijd. Ik kent niet Jimmy Hendrix wel. Oh, ja, hij ja, kent ken ja, ja, niet Jimmy Hendricks wel. Die ja. kerel. Spelen ja, ja. gitaar thuis Maar als ik het goed stond, zei hij net: nou, toen hij samen met u even de top 2000 een beetje doornam voor deze uitzending, zei hij: nou, al die cultuurmensen hebben allemaal jaren onder een steen geleefd, volgens mij. Dat klopt, dat wij hem nemen. Hij vindt het wel een beetje saai en ouderwets. En hij heeft geprobeerd om mij te laten zeggen dat ik vooral skrillex en dat type artiesten, die dubstep de jongens. Dat... Miley Cyrus wrecking ball pleit ja, hij nog voor? Ja. Dat maar waarom het. komen die er niet in? Dat is dus puur weer omdat die die man van tussen de 45 en 60 ja. zeg maar daar niks mee heeft of niet. Nou, ja, in, in ieder geval niet voor dat, de top 2000. Dat ziet hij niet. Ik bedoel, zo nou, hij wrecking... heeft toch kinderen? Nou, hij, heeft zou ook... het, hij zou het kunnen kennen via zijn kinderen. En dat gebeurt ook wel. We zeggen wat. Eh, eigenlijk de eerste naam die je tegenkomt, die die wat jonger is, dat is Coldplay, nog niet echt jong. Adele heeft er vrij hoog in gestaan. En dat is toch wel hedendaagse popmuziek die doordringt. Maar als je gaat kijken naar de grote zwarte artiesten van dit moment... Jay-C of Kanye West of, uh, of Beyoncé... Die, die, ja. die staan er haast niet eens in. Maar dus, hoe wordt een nummer dan een klassieker? Uh, het moet een ballad zijn. Het moet gedragen zijn. Het moet makkelijk mee zingbaar zijn. En het leuke is, het moet zowel aanspreken... bij mannen en bij vrouwen. Als hij naam zowel mannen en vrouwen gaan stemmen op iets... dan blijft het hoog staan. En als je naar die hele top 100 kijkt... ook van de hardere bands, van bijvoorbeeld Metallica... die erin staat, zie je dan, dan wereld nummer 9... hun ballad, Nothing Else Matters, komt erin... maar hun harde werk niet. Ja. Dus het is dat compromis tussen melodie... En, en gedraagheid en catchiness, dat maakt dat iets een tophit is. Maar Ballet heeft ook iets in zich van, oh, er komt weer iemand met een Ballet, Zo'n langzaam nummer, vaak een beetje gedragen, zitten mensen niet altijd op te wachten. Maar op nou, de lange termijn is dat zit, dus toch wel het meest zit, succesvol. Er iedereen op te wachten. Op te wachten. <laughs> maar er worden zoveel ballets uitgebracht. <laughs> dat klopt, dat is niet voor niks. Oké, okay, ze mindset. pogen allemaal succes in de top 2000. Ja, nou, nou, dat denk ik niet. Mensen zitten natuurlijk in hele verschillende genres. Kijk, als je dance maakt, dan doe je dat heel anders. En als je hip-hop maakt, doe je het ook heel anders. Maar je ziet dus wel dat die, beetje die gedragen nummers. op den duur toch het beste doen. Hmm. Even een rondje tafel hoor. Jacob, wat is jouw favoriete nummer? Oh, nou, van mij een beetje. Ik denk uh, Bruce Springsteen, uh, Born to Run, denk ik. Die staat erin, denk ik, hè? Rock. Bestaat er eigenlijk ook moslimpop? Ja, steeds meer. Je hebt pas Maharsenis weer hier geweest. En dat was echt... Uh, ik ben zelf helaas niet gegaan. En uh, een andere artiesten, ja, dat is gewoon... Oké, okay. is een booming scene op dit moment. Nou, booming wil ik het niet zeggen, maar het, het, is, het, het leeft wel, ja. Maar nog niet in de top 2000, denk ik, hè? Is er iets uh, nee, terug te ik vinden? ik denk dat uh, veel Marokkaanse Nederlanders... veel Turkse Nederlanders, die luisteren heel naar hip-hop en naar popmuziek uit het land van hun ouders. Ja, en dus luisteren dat zie je wel. dus niet ja. naar die top 2000 ook, hè? Ja, wel, ook wel. Maar dit is toch vooral een rock top 2000... en dat zie je heel goed als je naar de eerste 50 of honderd uh, dingen kijkt. Ja. Joris, Loman? Ja, het is eigenlijk een beetje van Voor Mijn Tijd... maar ik zou wel zeggen Jeff Buckley met Halleluja. Ik ben net 85, die zat er wel in, hè? Ja. Ja, ja. Maar dit is eigenlijk een soort van conservatieve uh, groep oude mensen... die de vernieuwing tegenhouden. Dat met je de midlife crisis, uh, motorrijders. Wat, wat, wat kunnen we doen om dat te doorbreken? ja zelf stemmen zou ik zeggen kijk even Jeff Buckley staat op 78 met Hello nou, Dat is dat nog dat okay. is toch heel mooi ja. Ja, maar ja. dat is eigenlijk al best wel oud ik bedoel dat is eigenlijk ook wel oud aangeschoven is ook Rami Ismail wat is uh, jouw favoriete nummer God ja ik ben ik ben 25 dus uh, <laughs> alle nummers die ik nu leuk vind die staan niet in de lijst ben ik ah, maar als jij zou moeten stemmen God, ik ben in, op het ogenblik ben ik uh, heel erg fan van een uh, bandje uit Glasgow... dat Churches heet. En ik moet zeggen dat daar wel wat nummers tussen zitten. Ik denk van, die zouden wel in zo'n lijst mogen staan. Dat zijn klassiekers. En je Joris ook uh, knieken. Ja, ik kent die wel, ja. Die waren op Lowlands, geloof ik, afgelopen jaar ook. Ja, ze moeten natuurlijk wel een beetje basis hebben om, uh, om daar te komen. Dat begrijp ik wel. Je kan niet als iemand een jaar een hit heeft... dat dat gelijk uh, naar binnen stormt. Nee, dat gaat Gebeurt dat? Dat er, een, dat er hitjes tussen staan... Nou ja, wat je ziet... Kijk, het is wel wat je hitjes noemt. Die, die nummers van Adele, wat eigenlijk de meest recent is in die top 100... dat waren natuurlijk geweldig grote hits. En daardoor komen ze wel op een platform om langer bekend te worden. Maar wat je zelfs aan Adele ziet... is dat de meeste nummers van Adele dit jaar gezakt zijn. Dus het is, het is heel interessant. Hoe, hoe blijft Adele hierover in deze top 2000 over vijf of tien jaar? Dan kun je eigenlijk pas zien... Of haar deel blijft plakken. Ik denk het overigens wel, want het zijn gewoon fantastische nummers. Ja. Ik denk ook wel dat dat een beetje de, het criterium is: iets moet blijven plakken. Ja. En ik denk inderdaad dat als je een groep hebt die eigenlijk vrijwel een stemgroep hebt die eigenlijk vrijwel hetzelfde blijft, dat dingen die al zijn blijven plakken daar ja. niet snel weer. Ja. Kees opspraken. van der Staai, even vragen. Uw favoriete nummer? Ja, dat zit niet in de populaire sfeer, moet ik zeggen. Nee. Dat, dan komen we toch echt bij Bach en Beethoven en Mozart en zo uit. Nee. Ja, en die staat niet in die top 2000. Die klopt. Dat is wel jammer hè, voor u. Want daar maar, zou u Radio 2 dan wel voor aanzetten. Ik heb, er weinig, ik heb er weinig last van moet ik zeggen hoor. Ik kom uitstekend nog steeds aan betrekken met de klassieke muziek. En ja. het mooie is dat die ook, zeg maar, ook echt door de eeuwen door zich bewijzen. Je ziet dan iets opvlammen wat een tijd mooi wordt gevonden. Daarna weer wegzakt. Maar die Evercreens, ja, die, die, die, die cantatas van Bach. En die zijn zo geweldig. En ik ben al jong uh, eigenlijk met klassieke muziek in aanraking gebracht. En ja, dat had wel tot gevolg toen ik later pop ging luisteren. Ik het eigenlijk helemaal niet mooi vond. Nee. Tom de Bocht, daar, daar heeft u ook wat uh, over te zeggen. Volgens mij, want in uw uh, waar u het pas over had bij die uh, top 2000, uh, dat, dat symposium, dat ja. muzieksmaak genetisch is. En dat geldt dus ook zeker ook voor die klassieke muziek, nee, toch? Is, nee, niet genetisch. <laughs> maar wat ik zeg. Oh, sorry. Dan, <laughs> nee, absoluut niet. Nou, het schijnt te zijn dat sommige mensen een enorme voorkeur hebben voor muziek met heel veel laag. En het zou wel eens kunnen zijn dat het van ouders op kinderen doorgaat. Maar kijk, wanneer het over culturele goederen gaat, de meest interessante en de meest liggende verklaring is natuurlijk... dat ouders bepaalde muziek thuis draaien. Zoals bij Kees van der Staaij... die heeft waarschijnlijk veel klassieke muziek gehoord thuis... en dat kinderen ja, dat leuk die. vinden. Het omgekeerd is natuurlijk ook waar. Als ze dat nooit draaien... of als ouders een hekel hebben aan dat soort muziek... dan hebben kinderen waarschijnlijk er ook een hekel aan. Dus je, je leert ook thuis wel degelijk... of je rockmuziek leuk vindt... of je popmuziek leuk vindt... of je zwarte muziek leuk vindt of klassiek. Ja, en ook niet zo dat als je ouders klassieke muziek haten dat je dat dan juist in de puberteit heel hard gaat draaien, lekker kaartpach draaien om tegen je ouders in te gaan. Ja, dat zou je <lacht> denken. Dat toch nooit als toffe Ouders hebben die daar de pest aan hebben, maar niet veel jonge mensen doen dat. Nee, als jonge oh. mensen van klassieke muziek houden, dan is het meestal zo dat de ouders dat ook hebben. Niet altijd, maar wel vaak. Straks na half drie uh, spreken we verder met Kees van der Staa. Je hoorde hem net al even. De voorman van de SGP. Hij ontpopte dit jaar een beetje tot het oliemannetje van Politiek Den Haag. Dit is radio 1. Het is uh, net half drie geweest. Hier is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. De agent die vorig jaar in Den Haag de 17-jarige Rishi doodschoot, gaat vrij uit. Hij is vrijgesproken van moord en doodslag. Het Openbaar Ministerie vond dat doodslag wel bewezen was, maar had geen straf geëist. Bij november 2012 schoot de agent op station Holland Spoor Rishi in de nek toen hij wegrende. Later bleek dat Rishi ongewapend was. Het Zuid-Soedanese regeringsleger staat klaar om de stad Bor te heroveren op rebellen die de stad hebben ingenomen. President Kier zegt dat nog wordt gewacht met het bevel voor de tegenaanval om Amerikaanse burgers de kans te geven het gebied te verlaten. De stad Bor, die bekend staat als de oliehoofdstad van Zuid-Soedan, werd woensdag door rebellen ingenomen. De A4 van Amsterdam naar Delft is weer open. Een deel van de snelweg was enige tijd dicht, omdat er verontreinigde rivierslip op de weg lag. Dat is inmiddels opgeruimd. Het slip kwam uit een lekkende vrachtauto die van Medemblik naar Delft reed. En Twee mannen die in een gestolen auto een aanrijding veroorzaakten op de A76 zijn gevlucht. Bij het ongeluk raakten drie personen licht gewond. Door het ongeluk was de snelweg bij Nut tussen Geleen en Aken tijdelijk dicht. Voor zover bekend zijn de twee mannen nog niet gepakt. Dat waren de hoofdpunten. Voor de situatie op de weg gaan we naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Een file op de A10, de ring Amsterdam West richting Den Haag. Voor de Koentenal 2 kilometer, heeft te maken met een aanrijding. De linker is dicht. Een kapotte auto op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasluis en Vlaardingen West 2 kilometer, daar is de rechter dicht. En vanwege opruimwerkzaamheden na een aanrijding eerder vanmiddag op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os Oost en Ravenstein 3 kilometer. Bij Ravenstein is de rechter reisrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Jacob van der Blom, die gratis Korans uitdeelt. Foodwatcher Joris Lohman, die terugblikt op een roerig jaar vol voedselschandalen. Hoogleraar popmuziek Tom Ter Bocht, met hem spraken we over de top 2000. En ook aan tafel geschoven een Rami Ismail die dit jaar doorbrak in de game-industrie. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DDD. Of ga naar onze website, ditistedag.nu. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, 2013 is een klein beetje uw jaar geworden. SGP-leider Kees van der Staaij is het meest succesvolle Kamerlid van het jaar. Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Dames en heren, vandaag presenteren we een flinke set begrotingsafspraken. Hij diende dit jaar acht amendementen in... en slaagde er zeven keer in om zo'n wijziging van een wetsvoorstel aangenomen te krijgen. U werd vorige week gekozen tot de beste politicus. Ik vond dat slop Pechthold en van der Staaij hem hadden moeten krijgen. <laughs> de afspraken op het terrein van de woningmarkt, de bouw, de sgp fractie ...is vanmorgen unaniem akkoord gegaan. Verder haalde 21 van zijn 28 moties de eindstreep. Ja, dat is een hoop. Al die moties die werden ingecombineerd van de Stijk... ...kwam dat door uw dikke vriendschap met het kabinet? Nou, het was wel zo dat door ook de begrotingsafspraken in het herfstakkoord... ...sommige van die moties ook makkelijker de eindstreep haalden. Bijvoorbeeld, we hadden al geld met elkaar afgesproken als extra investering voor mantelzorgers, extra steun van mantelzorgers. En toen heb ik nog een motie ingediend met hoe gaan we die uh, extra miljoenen nou invullen. En ja. daar lukte het toen makkelijker natuurlijk om daar overeenstemming over te vinden... omdat je dat zomaar voor het eerst was gaan bedenken. U noemt zelf al het herfstakkoord. Het is een beetje het jaar van de akkoorden 2013. Het sociaalakkoord, zorgakkoord, herfstakkoord, woonakkoord, pensioenakkoord... En u zat altijd aan tafel. Hoe krijgt u dat toch voor elkaar? Ja, bij die, er klopt dat wij bij die belangrijkste akkoorden... het afgelopen jaar steeds aan tafel zaten. Ja, dat had ermee te maken dat wij ook, eh, net als ChristenUnie... Eh, en uiteindelijk ook D66, eh, ook met elkaar vonden dat we het niet mochten laten gebeuren. Dat het het hele jaar in een soort politieke impasse zou uh, verzanden. En dat er niet duidelijkheid zou komen op het terrein van woningmarkt... begrotingsafspraken, pensioenen en dat soort onderwerpen meer. Ja, want even voor duidelijkheid voor de mensen die het afgelopen jaar... een beetje onder een scène hebben geleefd. Uw steun was nodig omdat in de Eerste Kamer geen meerderheid is... met de partijen VVD en uh, PVDA. Uh, dus schoof u samen af en toe bij. Uh, wat was uw eigen hoogtepunt een beetje in 2013? Welk van de akkoorden zou u daarvoor kiezen? Nou, het herfstakkoord was natuurlijk het meest omvattende. En daar hadden we ook zeg maar, de meeste mogelijkheden... om uh, zaken voor elkaar te krijgen. Waar wij ons sterk voor gemaakt hadden bij de algemene beschouwingen. Toen de plannen van het kabinet eerder gepresenteerd waren... wij zeiden, ja, die zitten toch al een hoop dingen in waar we het niet mee eens zijn. Nou, waar ik heel blij mee ben, is dat die, die verslechteringen uh, voor gezinnen ongedaan gemaakt zijn. Die enorme korting op die kinderbijslag... die het kabinet had voorzien. Ja. Die extra gaan betalen voor schoolboeken. ja Dat zou voor een gezin met drie kinderen... toch zomaar 2000 euro extra per jaar gekost hebben. Kijk. En daar ben ik heel blij mee dat dat van tafel is gegaan. Ja, dat was een, uh, inderdaad een mooi akkoord. U bent ook een, een gevierd Kamerlid. U bent het meest suc uh, succesvolle Kamerlid van 2013. Wordt dat nog een beetje gevierd op zo'n SGP-fractie? Ja, ik heb er natuurlijk wel een bosje bloemen voor gehad uh, uh, van de fractie. Een bosje bloemen, maar bosje geen, uh, geen uh, feestje s'avonds met Bach en Mozart of... Uh... Uh, die muziek draaien we altijd wel al op zijn uh. tijd. Maar uh, nee, maar zonder gekheid. Uh, het is mooi. Uh, het is natuurlijk een, een compliment voor de hele fractie. Uh, ja. Want je doet het werk echt met elkaar. Uh, we hebben dit jaar ook goed kunnen merken dat we een extra Kamerlid erbij hebben gekregen. Waardoor toen Elbe Dijkgraaf en ik bij de onderhandelingen zaten rond het herfstakkoord. Rudolf Bisschop weer in de Kamer de jeugdwet uh, kon behandelen. Dus dat, dat helpt echt, zo'n extra zetel. Ja. Uh, en uh, ja, het stimuleert ons wel om te zeggen: blijf aan de slag ook met het ambachtelijke kamerwerk... amendementen maken op wetten. Want daarmee doe je wel echt iets voor de mensen. Kijk, one-liners zijn prachtig... maar uiteindelijk komen die niet in wetten te staan... en in regels waar mensen echt wat van gaan merken. Had u verwacht ook deze titel? Want natuurlijk, u heeft succesvol ingezet... maar de beste van 150 kamerleden, dat is nogal wat. Had u hem zien aankomen? Nou, wij zitten niet zo de lijstjes te maken. Dus ik had er niet zo op gerekend... of dat verwacht dat ik zelf in die prijzen zou vallen. Maar... Aan de andere kant, als, als lid van een kleine fractie... ben je natuurlijk ook wel behoorlijk vaak aan de bak... zeg ik er maar relativerend uh, bij. Dat betekent dat je ook bij meer wetsvoorstellen mogelijkheden hebt... om amendementen en moties in te dienen. Ja. Dus uh, dat moet je de eerlijkheidshalve ook wel even bij een oogenschouw nemen. Ja, en die amendementen, dat zijn aanpassingen van wetsvoorstellen. U, u heeft er acht ingediend het afgelopen jaar. Daarvan zijn er zeven aangenomen. Dan zou je kunnen zeggen, prachtige scoren, procentueel gezien. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, uh, u heeft eigenlijk helemaal geen risico genomen. U heeft gewoon helemaal op safe gespeeld. Het klopt zeker dat de amendementen waar wij op ingezet hebben... dat dat wel ook amendementen waren waarvan je verwachtte... dat je daarmee de eindstreep zou kunnen halen. Want amendementen gaat een hoop werk in zitten, ook voor de fractiemedewerkers... Euh, om dat allemaal uit te vlooien hoe je dat juridisch moet inpassen in zo'n wet. En als je al die energie erin moet stoppen... als je van tevoren weet dat je de eindstreep niet haalt... Ja, dan heeft het weinig zin. Het betekent wel dat uh, je ook nog flink moet bijstellen, vaak onderweg... door te zeggen, nee, maar zo lukt het niet om een meerderheid te halen. Maar als je het net iets anders doet, dan wel. Nou, dat vind ik ook altijd wel een leuke uitdaging... om op die manier proberen ook wetten beter te maken. Ja, hè, okay. Bijvoorbeeld op het terrein van de zorg... waarvan wij zeggen, van ja we vinden die regelzucht echt veel te ver doorslaan. Nou, hoe kan je dat dan een klein beetje beter proberen te maken? Ja. Wie vindt u zelf eigenlijk het beste Kamerlid... en dan niet van uw eigen partij noemen, hè? Nou... Uh, het beste Kamerlid, uh, dat vind ik wel een lastige vraag... maar laat ik zo zeggen, gewoon een, wat goed een, een heel goed Kamerlid vindt uh, die ook in die lijstjes hoog uh, uitkwam, was Hanke Bruins Slot van het CDA. Die kom ik bij de zorg ook vaak tegen. En dat is ook iemand die niet nou uh, ernaar streeft... om nou bij elke talkshow aan te schuiven... maar die wel ook ontzettend goed aan het werk is... met uh, wetten uh, en met moties uh, en met amendementen... om daar ook uh, haar steentje bij te dragen. En dat vind ik een compliment. Ja, het gaat goed met de SGP. Eh, onder andere door zoiets hè, dat u de meest succesvolle Kamerlid bent. U heeft een uh, redelijk vaste achterban. Hoopt u nog door deze sfeer, door deze een beetje positieve vibe... nog wat meer nieuwe kiezers te kunnen trekken? Nou, het mooie... Uh, van de verschuivende panelen in Nederland... is dat het wordt wel eens vaak negatieve gezegd... de ontzuiling betekent ook dat we zelf mensen kwijtraken. Maar ik zeg dan altijd, maar weet je... dat er ook heel veel mensen zijn uh, vanuit de ontzuiling... die ineens zeggen, laat eens gek doen en gewoon die SGP stemmen. <gij> dat komen we nu nou, ook tegen. Zeker nu de vrouwen aan de bak komen, die, die, die de laatste obstakel we is weggenomen. Ja, er, zijn, er zijn allerlei redenen voor mensen om te zeggen... Van, nou, wij vinden gewoon dat jullie een, een constructieve inbreng hebben. En laten we niet vergeten, wat het net over de punten... waarop we succes hadden, maar er zijn ook wel echt punten... waar wij gewoon nauwelijks krijgen en waar ik ook gewoon met enthousiasme voor sta. Bijvoorbeeld op het terrein van eh, die actie tegen die overspelsites. Nou, in politiek is daar niet veel steun voor te krijgen. Die zeggen, ja, moet allemaal kunnen. Maar eh, ook dat is voor ons wel een punt... Om, om je daar gewoon mee bezig te houden en daar wel op in te zetten. Eh, ook al krijg je daar weinig handen voor op elkaar. En we zien ook in het land dat dat ook heel veel mensen aanspreekt. En eh, de laatste keer hadden we ook heel veel nieuwe kiezers. Mensen die vroeger niet op onze partij stemden. En nu wel, die ook door het, nou, of het pro life of het opkomen voor het gezin, of het opkomen voor Israël... Uh, ook zich tot die SGP aangetrokken voelen. En ja. dat, uh, dat wil ik natuurlijk graag uh, wel een steuntje geven. Allemaal pittige, conservatieve uh, standpunten. En, en dat vindt ook uh, aanspraak een, toch een beetje het imago van een zwaarmoedige partij. Uh, maar u zelf, uh, meneer Van der Staaij, wordt ook wel gezien als een uh, grappig Kamerlid. Laten we even luisteren. De VVD? Het zou me niet verbazen als de VVD ons meeneemt naar een transportondernemer. Mooi bedrijf, harde werkers. Foto van Rut op de kast. Hier wordt het geld van de BV Nederland verdiend. al straat. De ondernemer knikt. Maar voegt er wel aan toe: die accijnsverhoging gaat niet werken hoor. Pechtot. Oh ja, dacht ik het niet. Het wordt een strandwandeling in Scheveningen. Helder, transparant. Hoogtepunt, bezoek aan een pier. Daar is nu Pechtolds Pretspaleis gevestigd. Beneden een koffieshop met eigen wietplantage. Komen we bij Wilders. Wat is dat nou? Hij wil ons niet meenemen. Zijn motivering? Net alsof we met z'n allen echte problemen willen aanpakken. Daar verzet ik me juist tegen. Nou, ik zal toegeven, hebben we er een klein beetje aan lachband onder gezet. Maar er werd ook in, in de kamer werd er ook heel hard om gelachen, toch, meneer Van der Stij? Ik wil al zeggen, dat is nog wel wat, wat, wat extremer dan ik buiten de kamer herinner. <laughs> ja, maar, maar Renze, ik heb daar een tijdje rondgelopen bij de SGP. Uh, uw voorganger Bas van der Vlies, verhaal over gemaakt. Het is daar heel gezellig, hè? Op die, ja? Bij die fractie. Ja. Ah, ja, jij kan dat zeggen. Maar waren mensen verrast ook met meneer Van der Stij, door dit eigenlijk... Nou, ja, ik zou het nog net geen cabaret kunnen noemen, maar toch op zijn minst erg grappige betoog. Nou, het zijn geen dijenkletses, maar het is wel een beetje een subtiele humor waar we wel allemaal Van houden en waar je ook natuurlijk wel op inzet, dat je denkt: van jongens, hoe moet ik nou als wat? Dit ben ik zeven-achtse spreker. Iedereen is het zat, die wil zo langs wat gaan eten, en dan moet jij je verhaal nog gaan houden. Ja, nou, dan denk ik wel even naar hoe kan ik toch nog de aandacht krijgen, want ik wil niet voor noppers een verhaal staan vertellen daar. En het mooie vind ik nou wel als je eens een, een grap erin <lacht> brengt, dat je ook wat meer oor krijgt voor ook je serieuze boodschap, die ook in dit verhaal zat. Maar krijgt er niet ook wel eens negatieve reacties van: ja, hallo, u zit niet bij de SGP om grappen te maken, willen gewoon het serieuze verhaal horen, misschien van kiezers? Nou, Misschien is dat opvallend, maar ik hoor dat eigenlijk nooit. Dat mensen zeggen van nou, uh, het, het, je, je, er wordt een beetje te lollig daar allemaal. Juist omdat ze ook zien uh, dat het zeg maar een, een, een, een, een, een gepaard gaat met evengoed ook uh, een serieuze boodschap. En ik vind zelf ook wat een uitdaging. Volgens mij moet het ook kunnen dat je en gewoon ruimte hebt voor een grap. En gewoon uh, een ernstige boodschap daarvoor wil brengen. Ja. Dat hoort bij het leven. En er worden ook echt overal grappen over gemaakt in de SGP-fractie. Overal? Nou ja, overal. Nou ja. ik, ik, noem, ik noem maar bijvoorbeeld over Lilian Jansen of zo. Daar zijn jullie toch een beetje terughoudend over. Ook begrijpelijk om rekening te houden met de achterban. Nou, de, de favoriete. De favoriete humor is wel zelfspot uh, bij ons als uh, fractie. Uh, niet, niet, dus niet overal. Anderen. Nooit ten koste van anderen. Nou, ik, vind dat, ik vind dat altijd een beetje een goedkope humor. Als je dat moet hebben over de rug. Dat, dat vind ik eigenlijk ook weer niet echt humor vaak. Dan zit toch een beetje een bitter ondertoontje in. Zelfspot is eigenlijk veel leuker. Ja. Als we even vooruitkijken naar 2014 tot slot. Uh, uh, gaat het zeg maar zo door als het gaat om al die akkoorden? Is dit een beetje de nieuwe politieke werkelijkheid voor het komende jaar? Nou, het zou goed kunnen zijn dat het kabinet nu wel in wat rustige vaarwater terecht is gekomen. Maar uh, in Den Haag weet je het nooit helemaal. Kijk, zo'n pensioenakkoord om maar wat te noemen... dat is in feite natuurlijk een noodverband op het laatst... omdat het kabinet eerder zich verkeken had op de meerderheid in de Eerste Kamer. Ja. Dus die les zullen ze nu wel de, zo langzamerhand geleerd hebben... dat je niet kan verwachten dat het vanzelf goed gaat en dat je dus al wel meer moet uh, voorbereiden... op een bredere meerderheid in de Kamers... wil je ook succesvol de eindstreep halen. Ja, u bent daarbij belangrijk, want u heeft die ene zetel... die net het verschil kunt maken in de Eerste Kamer... tussen de meerderheid en de minderheid. Uh, uh, bent u eigenlijk dan niet een beetje blij... met die politieke verdeeldheid zoals die er nu bestaat? Het is voor ons als SGP wel een onverwachte mogelijkheid... dat je op die manier meer dan in andere periodes... invloed kan uitoefenen, dat is zeker waar. Voelt u zich niet een beetje minister van de Staaij? Nou, nee, minister is eigenlijk best een lastige positie vaak. Want daar ben je met een klein beetje invloed wel op het, voor het totaal verantwoordelijk. Nou, maar u kunt het maken of breken. Duivenstijn is er niks bij. Er zijn heel veel onderwerpen waar je hier toch echt met elkaar eruit moet zien te komen. En uh, kijk, wij zijn nooit in ons eentje nodig. Dus en, en, dat is maar goed ook. Dat hou je ook uh, bescheiden. Je kan er alleen maar uitkomen als je met elkaar daarnaar zoekt wat het beste is. Oké. Okay. En, en de vakantie, meneer Van der Stijn, want even voor de duidelijkheid, u bent nu even met reces. Gaat u nog lekker uh, naar de, naar de berg of zo? Uh, ik, vandaag ben ik, is nog eigenlijk een beetje mijn laatste werkdag van het jaar. Ik ga nu zo meteen nog met de politie even mee op, uh, op pad. Uh, en nog een, uh, naar de gebouwen, nieuw gebouw voor een uh, aantal pro israël organisaties. En dan is mijn eerste bezoek, wat er uh, het komende jaar weer uh, uh, op de agenda staat, is een bezoek aan Israël. In het kader ook van uh, het versterken van uh, de betrekkingen, een positieve agenda, uh, beginnen we het nieuwe jaar in Israël. Succes daarbij alvast en bedankt Kees van der Stijn vanuit Den Haag. Veel dank. Vandaag, exclusief in Dit is de Dag, Roger Taylor, Tom van der Bocht. Ja, die krijgt op dit moment even zijn koffie. Uh, toch en veel, even... hoop ik. Ja, Roger Taylor hebben we het over. Ja, hij, hij is erbij. Ja. Uh, u kunt natuurlijk wel even vertellen wie dat is, hè? Nee hoor. Nee, Ik weet toch alles. Nee, ik heb, ik heb altijd gezegd ik ben nog leraar popmuziek, maar ik doe nooit mee aan popquizen. Oh, dat, dat is. Nooit. Nou, ja. dat is dan misschien wel verstandig. drummer zanger van Queen. Ja, het kan toch Queen. Okay. Ja, oké, okay, ja. toch Queen. Ja, dat was. Ja. Uh, diezelfde Roger Taylor heeft een nieuwe solo soloplaat solo uit getiteld Fun on Earth, samen met een verzamelbox De Lot met al zijn solomateriaal. En als het gaat om de erfenis van Queen heeft Taylor de afgelopen 15 jaar niet stilgezeten. Hij organiseerde musicals, nieuwe wereld. En nu zijn er ook nog herontdekte vocals van de overleden zanger Freddie Mercury. En er komt een Queen-film. Reden genoeg om Roger Taylor wat vragen te stellen. Verslaggever Louis Wouters sprak met hem. Hi, everybody. This is Roger Taylor from Queen. I'd like to welcome you to This is the Day on Radio 1. Stay tuned. Roger Taylor heeft na 15 jaar een nieuw solo-album uitgebracht: Fun on Earth. De drummer van Queen, die ook zingt, is bekend van de hits. Dit is de dag, mocht exclusief Roger Taylor interviewen over zijn nieuwe album. De opnieuw gevonden vocals van Freddie Mercury, waar gitarist Brian May aan sleutelt. En eindelijk komt die Queen-film uit in 2015. Toch? Hello, Roger. Ik vroeg hem waarom zoveel solo werk naast Queen. I love music and I enjoy working, I guess. And in Queen we had certain periods of inactivity. For me it was a wonderful way of having a kind of freedom of expression. Richard Taylor houdt simpelweg van muziek en het maken ervan. Tijdens niet-productieve Queen periodes was het een mooie kans om zich toch te uiten. De nieuwe soloplaat plaat van Taylor kent vele stijlen. Maar wat is nu typisch de sound van een Britse rockicoon? It's like big fat sound, sound, De drummer wil zijn geluid zo natuurlijk mogelijk laten klinken. Het geluid van een drumcomputer? Nee, dat liever niet. Roger, what did you do? do? We're net even zanger voor die Mercury die helaas niet meer onder ons is, maar er zijn door Brian May weer opnieuw gevonden vocals. There are some tracks and Brian is particularly uh, working there. There will be release but not as a an album of new material. You know, there'll be some new and some old, I think. Yeah. We'll see if we can make them good. Taylor vertelt dat ze het beste proberen te maken van het materiaal, maar een new Queen album wordt het niet. Het zal bestaan uit oude en nieuwe tracks gecombineerd met het materiaal van Mercury. En nu even over de Queen-film. 2015. Gaan we dat halen? Na de vele tegenslag? The film is all completely on track. We've had a lot of ducks in a row. We have the director, we have the star, en we think we have a good working script now moeten de film autumn, Dit 2014. En het moet 15. Yeah. In het najaar van 2014 zullen de opnames zijn. De regisseur is gevonden, de juiste hoofdrolspeler. En dit samen met een goed werkend script moet 2015 lukken om de film in de bioscoop te krijgen. We hadden het net over de soloplaat van Roger Taylor, Fun on Earth. En voor ons kondigt hij zijn eigen favoriete track aan van het album. My name is Roger Taylor, played for Queen, but this is from my new solo album, Fun on Earth. It's called Fight Club. worden de scheurende gitaar en nu de mooie tokkelende. Roger Taylor met Fight Club. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Ja, vandaag dus met Joris Loman. Jij ja, volgt de biologische voeding op de voet. 2013 was ja wel een beetje het jaar van het schuimelen met dat zogenaamd verantwoorde uh, voedsel. Laten ja. we even luisteren. Puur en eerlijk. Onduidelijkheid verantwoord. Gesjoemel ermee. Duurzaam voedsel. Voedselschandaal. Sinds een paar jaar ligt er vlees met het beter leven kenmerk in de supermarkt. Bio-eieren die geen bio-eieren bleken te zijn. Daar wordt flink mee gesjoemeld. Consumenten leven in de waan dat zij vlees kopen dat zogenaamd een beter leven heeft gehad. Is die puur en eerlijk? Dat doet de winkel die wil natuurlijk verkopen als biologisch. Maar... Meestal is het dat ze het biologisch noemen omdat ze zoveel beter dan het gemiddelde. Terwijl dat eigenlijk nog helemaal niet biologisch is. Het is natuurlijk maar een etiket. Ja, het is maar een etiket en wat erop staat klopt niet altijd, hè Joris? Ja, je hoort het eigenlijk totale verwarring. Uh, dat, uh, het gaat niet alleen over biologisch, het gaat over beter leven. Het gaat over duurzaam voedsel. Het is eigenlijk één grote uh, ja, verwarring van uh, wat, uh, wat er nou op die label staat. Um, en uh, ik wilde eigenlijk beginnen met het goede nieuws. Dat is namelijk dat uh, volgens mij er nog steeds wel een trend is... naar dat er meer mensen uh, in ieder geval bezig zijn met beter eten... en dus uh, iets over hebben om... Uh, zo'n keurmerk te betalen. Ja, dat denk. vind ik dan ook meteen zo jammer. Nu willen mensen, he, dat, ja. dat duurt dan heel lang voordat mensen dat willen... en nou wordt daar dus eigenlijk misbruik van gemaakt. Ja, en dat, en dat is inderdaad het hele ernstige. Uh, vorig jaar is er voor het eerst wel meer dan een miljard euro... uitgegeven aan biologisch. En biologisch is dan weer een onderdeel van... want je hebt diervriendelijk, je hebt Fairtrade. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Uh, ASC, beter leven, groene blaadje, Fairtrade, Label Rouge... MSC, milieukeur, nou ja, uh, scharrelvlees, uitloop. Ja, ik dat, weet het niet meer hoor, wat so ik moet zijn zeg maar de duurzame. En, je, en het ene is het ook niet met de ander te, ver, te, ver, wat, te vergelijken. Het ene gaat over dierenwelzijn. Het andere gaat over betere omstandigheden. Euh, beter milieu. Um, maar goed, en dat is dus het hele grote probleem. Er zijn mensen die meer, of er zijn steeds meer mensen die meer over hebben voor een beter geproduceerd eten. Alleen ze worden totaal in verwarring gebracht. Ten ja. eerste omdat er zoveel is. En ten tweede door al die schandalen. Want dat is natuurlijk wel echt heel erg kwalijk. Ja, wat was het meest tenenkomende schandaal voor jou? Nou ja, het, het, ik denk dat het meest in, de, in het oog springende schandaal van, voor, van dit jaar is het uh, paardenvlees. Hè? Dat uh, mensen uh, ja, dachten dat ze koe aten, maar het bleek paard te zijn. Nou, op zich niet zo heel veel mis met paard. Alleen het is heel veel fijn als je weet wat je, als je denkt dat je koe eet, dat je dan paard is. Dat is wel wat minder. Wat trouwens wel grappig is, is dat toen uh, dat op de, die, die, dat op de hoogtijden, hoogtijden was, die schandaal, dat er eigenlijk de verkoop van paardenvlees ge, gestegen is. Dus dat mensen dachten, dat nou, is best lekker eigenlijk, de paard. Dus dan ga ik dat gewoon kopen. Maar goed, dan weet je wel wat je koopt. ja. Ja, ik van de Blom, als voor moslims natuurlijk ook super belangrijk hè, dat je weet wat je eet. Ja, nogal ja. Is, is, dat, is dat een punt uh, binnen de, de gemeenschap van uh, als het gaat om die voedselschandalen van hé, uh, hey, maar wij zijn ook helemaal niet zeker van wat er in uh, de spullen zitten die wij kopen? Nou, wij zijn natuurlijk de afgelopen jaren al, al lang blij geweest dat we tenminste nog halal eten. Uh, dus maar af... ja, weet je wel of dat halal is? Ja, precies. Dat is een gigantische goede vraag. Gelukkig is daar door, natuurlijk op het moment dat er dan uh, dreigt, dat het, uh, dat het verdwijnt, dan wordt ineens iedereen wakker. En dan, toen hebben er uh, wat clubs wel, wel goede, goede actie ondernomen. Maar het is dus, ja, nu natuurlijk nog steeds. Uh, wat je nu de laatste tijd veel, veel meer hoort, wat aansluit op dit verhaal. Uh, een initiatief als Groene Moslims en dergelijke... dat je ook steeds meer gaat worden... Groene oh, Moslims? Naast, ja, Groene Moslims. Dat, uh, dat ze zeggen, joh, het halal is leuk op zich... Maar er zit ook, qua halo, nog een heel stukje inderdaad, dierenwelzijn en dergelijke. En dat er ook steeds meer naar gekeken wordt. Dus duurzaam en, uh, en biologisch. En dat is ook wel ja, meer in opkomst nu op dit moment. Ja. Hé, hey Joris, uh, Slow Food, he, biologisch eten en producten uit de eigen streek. Als ik het uh, dan goed zeg, dat werd ook getijzigd door fraude. Biologische eieren die helemaal niet biologisch bleken te zijn gewoon vlees dat als biologisch werd verkocht. Wat heb jij in jouw huishouden daarvan gemerkt? Nou ja, dat sloven is een soort van verzamelnaam van inderdaad wat je zegt, biologisch en lokaal. In ieder geval op een duurzamere manier. Nou ja, ik, ik merk dat uh, ik ben natuurlijk heel veel mee bezig hè, met, met, met eten en nou, over nadenken. Ik woon met huisgenoten en die zijn dan langzamerhand allerlei uh, producten met keurmerken gaan kopen. Dus dat laten ze nou trots zien. Van, kijk, ik heb twee sterren en dan denk ik van ja. En dan heel zeg je nee, die klopt niet. Nee, die is ook niet. En dan gaan ze soms dan weer eens dus wat doorvragen van ja, maar. Hoe is het dan ten opzichte van? En dan, ja, dan weet ik het vaak gewoon ook niet helemaal. Of tenminste, ik weet het wel. Maar om het nou nog weer met elkaar te vergelijken is ook weer heel erg moeilijk. Dus ik merk me er af en toe een beetje schuldig over voel. Uh, dat ik uh, bezig ben met uh, ja, hen uh, in ieder geval extra te laten betalen. En dat ik dan niet helemaal een strak verhaal heb met hoe het beter is. En dat is natuurlijk eigenlijk uh, ja, heel erg zonde. En dat, dat houdt een goede ontwikkeling denk ik tegen. Ja, hoe kan het dan dat de omzet toch nog steeds stijgt in deze branche? Nou ja, dat is dus het positieve verhaal volgens mij. Kijk, het, is, het is moeilijk om te meten. Dit zijn cijfers van, uh, van vorig jaar, 2012. 2013 is nog niet, uh, is nog niet rond. Ehm... Um maar uh, ik heb toch het gevoel, en dat wordt dus door dit soort cijfers uh, onder, onderbouwd... dat er een trend is naar mensen willen beter, meer weten waar hun eten vandaan komt. Je ziet allerlei programma's op tv, magazines en uh, van het CBL. Dat zijn zeg maar, de supermarkt, supermarkten die zeggen... Nou ja, er is meer aanbod van uh, keurmerken in onze schappen. Dus, dus ook de Albert Heijns en de, de, de Jumbo's die leggen gewoon keurmerken in de schappen. Er zijn ook meer winkels die dat verkopen. Dus er zit toch een soort van groei in. Um, uh, en, ja, dus ik heb, ik heb het gevoel dat... Um, hoe meer mensen daar toch geld aan gaan uitgeven... dat er, dat er toch iets in beweging zet. Want je, je, uiteindelijk... Met je, met je portemonnee bepaal je toch wat er wordt geproduceerd. En het is misschien nu nog een beetje een verwarrende ellende... maar er zit toch een beweging in dat meer biologische producten... en, en dierenwelzijnproducten beschikbaar zijn. Tom Ter Bocht, eet u zelf, let u op keurmerk als u vlees koopt? Ja, ik vind helaas vlees nog steeds heel erg lekker. Maar wat wij wel doen in onze huishouding... dat we een aantal dagen geen vlees eten. en Als ik bijvoorbeeld kip kook... Wat, wat ongelooflijk duur is met een keurmerk... dan sluit ik gewoon mijn ogen en dan koop ik het wel. Want ik, ik, ik vind toch wel... kijk, ondanks die schandalen in die voedselindustrie... Uh, met dan ook met betrekking tot biologisch eten... iedereen weet nu bijvoorbeeld wel wat een plofkip is. Dus ik denk dat dat soort campagnes toch wel heel effectief zijn. Ja, succes van wakker dieren is ja, enorm. Ja, en dan denk je toch van ja, alles goed en wel... Als ik. Als ik dan vlees eet, laat ik dat dan proberen op een beetje fatsoenlijke manier te doen. En dat ja. proberen wij. En ik denk dat heel veel Nederlanders daar op zo'n manier over denken. Ja, uiteindelijk komen de supermarkten toch alleen in beweging als mensen het ook ja. echt gaan kopen. Ik bedoel, ja. wakker is heel belangrijk om het te agenderen, maar het ja. moet toch verkocht worden. Ja. Het moet wel gezegd worden dat voor kippen. Hè, dit is niet zo dat, dat het per definitie niet veel beter is. Dus bijvoorbeeld zo'n voorbeeld als Label Rouge, dat is een merk. Eh, daar lopen kippen buiten. Dus dat is echt wel een heel groot verschil met een plofkip of iets ja. zeg maar minder. Dus er zit wel echt verschil. Alleen het is zo moeilijk om uh, je ja, vinger erop te leggen wanneer koop je wat. Bedankt, Joris. Straks na drie uur het verhaal van Rami Ismail. Hij ontwikkelde samen met een vriend een game voor de smartphone. Het heet Radical Fishing. En verdient daar nu bakken geld mee. Zometeen in Dit is de Dag. Benieuwd hoe Dit is de Dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Dit is de Dag gaat verhuizen.